1 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. In Mali rukken de militairen steeds verder op richting noorden. Betrokkenen bij zware mishandelingen in Eindhoven melden zich. En tennisser Novak Djokovic staat in de halve finales van de Australian Open. Vanmiddag in het westen en zuidwesten af en toe zon. Op andere plaatsen veel bewolking en plaatselijk wat motsneeuw. In het noordoosten vriest het 4 graden. In het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt vanmiddag. Ook morgen veel bewolking met smiddags af en toe zon. En dan wordt het nog een paar graden kouder dan vandaag. Malinese en Franse militairen rukken steeds verder op in het noorden van Mali. Gisteren werd het strategisch belangrijke plaatsje Diabali heroverd op de islamitische rebellen. Correspondent Koert Lindijer is net in dat plaatsje aangekomen. Koert, waar sta jij in Diabali? Ik sta naast een gigantische bomkrater in de kazerne van het Malinese leger. Hoewel ik moet zeggen, de voormalige kazerne van het Malinese leger. Want deze kazerne werd ingenomen door de rebellen toen zij dit stadje een ruime week geleden innamen. En daarmee werd deze kazerne doelwit van de Fransen. Overal vernietigde auto's, vernietigde gebouwen... en ontzaglijk veel militair materieel. Militair materieel, vertellen de Malinese soldaten mij hier... dat de rebellen hebben achtergelaten. Uh, alle soorten granaten, kogels, geweren uit India, uit China. Eén ding kan worden vastgesteld. De rebellen zijn goed bewapend. Heb jij daar de mensen in de straat ook al gesproken... over, over de gevechten van de afgelopen dagen? Dit is een dorpje van 15.000 mensen en heel voorzichtig druppelen de eerste bewoners terug. En je ziet inmiddels vrouwen langs de kant van de stoffige straten thee uh, verkopen aan ezels... die door de uh, eenheden van de Franse en de Malinese troepen heen rennen. Dus het begint weer een beetje te lijken op een normaal dorp. Uh, er is wraak genomen ...op uh, in ieder geval aanhangers van de katholieke kerk. Er is geplunderd in het stadje en verder is eigenlijk iedereen nog een beetje bedaast door wat er gebeurd is. Maar wel heel erg opgelucht dat er nu weer veiligheid heerst. De burgemeester vertelde mij, vive la France, en nu moeten we gaan werken aan harmonie... ...in de bevolking, want ook hier in dit dorpje zijn fundamentalistische aanhangers... ...niet aanhangers van de rebellen, maar wel van een fundamentalistische vorm van uh, de islam. En zij worden nu beschuldigd uh, de rebellen te hebben gesteund. Dus er is ontzaggelijk veel frictie in de bevolking. Dat is de stand van zaken in, in de strategisch belangrijke plaats uh, uh, Diabali. Heb jij ook zicht, Koert, op hoe de, de strijd in, in de rest van Mali uh, verloopt? De Fransen die zijn binnengekomen, die zijn hier één dag gebleven en zijn vervolgens onmiddellijk naar het front in het noordoosten gegaan. Daar vindt op dit moment de meeste gevechten plaats. Er zijn berichten dat het strategisch belangrijke stadje Duenza is ingenomen. En je krijgt nu de indruk dat het offensief om het noorden te heroveren tenminste door de Fransen is begonnen. Maar het blijft afwachten op de komst van Afrikaanse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 Volgens NRC heeft SNS in totaal 14 vastgoedprojecten doorgelicht. Volgens de krant bleek in alle gevallen dat er sprake was van misstanden, variërend van vermoedens van witwassen en valsheid in geschriften door klanten tot ernstige nalatigheid van bankmedewerkers. Koningin Beatrix heeft tijdens haar dankwoord tot de Nederlandse gemeenschap in Brunei stilgestaan bij een tragisch ongeluk met een uh, meisje. Koningin raakte daarbij geëmotioneerd meisje verdronken in Brunei voor de ogen van andere kinderen tijdens de nieuwjaarsduik. Ze was onder een drijvende boomstam terechtgekomen. Afgelopen vrijdag is het meisje gekremeerd. Koningin Beatrix. En dat we echt al die jaren dat wij Nederlandse gemeenschappen in het buitenland hebben bezocht. Het is nooit gebeurd dat dat gebeurt terwijl u allemaal in het hart getroffen bent door een tragedie. En dat u toch hier gekomen bent, en dat u vooral met elkaar veel solidariteit hebt laten zien, elkaar steunen en vasthouden. En ik hoop dat u dat blijft doen, want het is ongelooflijk waardevol. Kort voor de bijeenkomst had Beatrix een ontmoeting met de ouders van het verongelukte meisje. De koningin ontvangt op de laatste dag van een staatsbezoek altijd een delegatie van de Nederlandse gemeenschap. Dit is het NOS journaal. Het dooralt meegens. Twee jongens uit België hebben zich vanochtend gemeld bij de politie in Eindhoven. Ze herkenden zichzelf op bewakingsbeelden... die gisteren zijn uitgezonden door Omroep Brabant. De beelden is te zien hoe een toevallige voorbijganger, een jongen van 22... door een groep jongens volledig in elkaar wordt geslagen. Ze laten het slachtoffer bewusteloos achter. Die beelden zijn heftig, maar toch wilde de politie ze laten zien. Het is een heftig filmpje. Ze zijn op oorlogspad, lijkt het wel. Waarin je ziet hoe acht jongens een andere jongen mishandelen. Hij wordt geschopt, geslagen, getrapt, zo hard als maar kan. De jongen wordt bewusteloos boven op zijn hoofd getrapt. Ook voor de politie is het geen dagelijkse kost. Absoluut, ook hier uh, is gewoon geschokt gereageerd toen we de beelden eenmaal zagen. Twee jongens zijn er inmiddels aangehouden. Vanmorgen hebben zich uh, twee, uh, twee jongens gemeld op het uh, politiebureau hier in Eindhoven. Een jongen van 15 en een jongen van 17 uit België. Nou is het ook, hoe frank dat misschien ook klinkt, het, het geluk dat het zo goed is vastgelegd hè, door die bewakingscamera's. Dat klinkt frank, dat snap ik, maar dat, dat is mede wel waarom dit opgelost zou kunnen worden. Ja, het is inderdaad moeilijk om over Gelukt geluk te spreken, maar we hadden wel zulke heldere beelden. Eh, het zal er toch toe hebben geleid, denk ik, dat uiteindelijk de verdachten zelf ook hebben gedacht... ...van ja, dan kunnen we ons maar beter gaan melden, want het is een kwestie van tijd. Hadden jullie verwacht dat deze beelden deze impact zouden hebben die het nu heeft? Nee, deze impact... Nee. Uh, toen wij de beelden zagen wisten wij ook wel van dit, dit, dit is heftig, dit gaat aandacht trekken. Maar deze impact, uh, op, op deze schaal de aandacht in de social media, mensen die er een afkeer over uitspreken, de manier waarop het doorgetwitterd wordt. Nee, daar zijn, wij, uh, daar zijn we door verrast. Tot slot, hoe is het eigenlijk met het slachtoffer? Ja, die is er relatief goed afgekomen. Kun je kunt zich voorstellen dat het emotioneel echt, echt best wel veel met hem heeft gedaan. Dat heeft hem, uh, dat heeft hem best wel wat gekost. Uh, fysiek, um, hij heeft een uh, behoorlijk zware hersenschudding eraan overgehouden en wat van verwondingen aan, uh, aan het gelaat. Ja, eigenlijk kun je zeggen dat het fysiek heel bijzonder is... dat hij er zo goed vanaf is gekomen. Bijdragen was dit van Martijn van der Zanden. Voetbalclub SC Buitenboys uit Almere speelt vrijdag 26 april... een benefietwedstrijd tegen Nederlandse oud-internationals. Dit ter nagedachtenis is grensrechter en clublid Richard Nieuwenhuizen. Hij overleed begin december nadat hij na afloop van een jeugdwedstrijd... werd geslagen en geschopt. Clubsecretaris Müller zei tegen persbureau ANP dat ex-prof's als Dennis Bergkamp, Wedwin van der Sar en Giovanni van Bronckhorst mee willen doen. De benefietwedstrijd is een initiatief van Frank en Ronald de Boer. De Wedstrijd wordt gespeeld in het stadion van Almere City FC. De opbrengst is bestemd voor de familie van de overleden grensrechter. In Israël zijn vandaag parlementsverkiezingen. De verwachting is dat de meeste stemmen gaan naar de Likud-partij van premier Netanyahu koet vormt een blok met de ultranationalistische partij Israël Beitenu van de minister van Buitenlandse Zaken Lieberman. Verslaggever Roel Pauw ging kijken hoe het er op deze verkiezingsdag... in een orthodoxe wijk van Jeruzalem aan toe gaat. Dit is een van de orthodoxe wijken in Jeruzalem. De straten liggen bezaaid met pamfletjes. En daar staat op dat je geen geld moet aannemen van de overheid. Geen kinderbijslag, geen huursubsidie. Want als je dat doet, zegt een man die ons even te woord staat, dan maak je je afhankelijk van de overheid. Dan moet je je jongens in dienst sturen. En dat willen een heleboel ultra-orthodoxe Joden niet. If you really don't want that the guys to go to the army, go out from the government. Hij zelf heeft daar geen problemen mee, want hij behoort tot een school van Gassidische Joden die vinden dat je juist wel moet stemmen. En dat heeft hij net gedaan. En voor my concern, voor our concern, is to, to vote for the, the small religious party that the, the most Last bed. From the old bed that you have. We yeah. vragen een jong op straat naar het dichtstbijzijnde kieslokaal. Hij aarzelt en loopt dan door. Het is duidelijk dat hij ons niet de weg wil wijzen naar een instituut. dat in zijn kringen niet erkend wordt. Uiteindelijk vinden we het stemlokaal zelf. Het is gehuisvest in een school. Er komt een taxi voorrijden. en er stappen twee hele oude, breekbare mannetjes uit. in traditionele kleding, zwarte mantel. Een hoed op, respectabele grijze baarden. Moeizaam stappen ze uit en moeizaam schokken ze door de poort van de school. Geen chassidie, maar wel ultra-orthodox. Dit hebben ze er blijkbaar voor over om uh, een democratische plicht te doen. Ja, het is belangrijk dat zij... Hier, daar komen de volgende. De volgende taxi komt eraan. Hier komt een mevrouw met een grote kinderwagen en een tweeling erin. En nog een klein meisje naar buiten. De ultra orthodoxe partij, Giman. Ze heeft gedaan wat de rabbijnen hebben gezegd. Ze gaan stemmen, zelfs ook als het moeilijk is voor haar... om met die tweeling hier naartoe te komen. Met vreugde doet ze het, ook al is het moeilijk voor haar om hier te komen. Ze doet wat de rabbijnen hebben gezegd. Hier naartoe komen stemmen. Bij drie bomaanslagen in en rond Bagdad zijn zeker 17 mensen omgekomen, meer dan 50 mensen gewond geraakt. Een van de aanslagen was een zelfmoordaanslag in de plaats Taji, zo'n 20 kilometer ten noorden van Bagdad. Zelfmoordenaar liet een auto vol explosieven ontploffen in de buurt van een legerpost in een Shiitese wijk in Bagdad. Ontplofte een autobom bij een markt. En de derde aanslag, dicht bij een legerpost, was in een plaats 30 kilometer van Bagdad. Soenitische terreurgroepen plegen geregeld aanslagen op chiitische doelen in Irak. Ze proberen zo de sectarische spanningen op te voeren. In de jaren 2006 en 2007 leidde die tot een bloedige burgeroorlog. Sport. De Servische tennisser Djokovic heeft de halve finale van de Australië Open bereikt. De Servische titelverdediger won in vier sets van de Tsjech Berdig. Hij speelt daarin tegen de Spanjaard Ferrer, die zijn landgenoot Almagro versloeg. Werkte in de derde set drie matchpoints weg en won vervolgens in vijf sets. Elke match is anders. Ik denk. this deze keer was ik heel yeah, I am I Ik ben positief, no? ik ben in de semifinal. Ik denk dat de tiebreak van de vierde set heel goed heb geplaatst. En in de vijfde set was hij cramping en problemen met zijn leg. And, was Very good. Ferrer beaamd dat hij dichtbij een nederlaag was, maar positief bleef... en vooral in de tiebreak van de vierde set erg goed speelde. In de vijfde set kreeg Almagro last van zijn been... waardoor het voor Ferrer makkelijk werd om de partij winnend af te sluiten. Bij de vrouwen hebben Maria Sharapova uit Rusland... en de Chinese Lina zich geplaatst voor de halve finale. Voor Sharapova is de Chinese geen onbekende. We hebben altijd heel really goede heel harde matches. Really tough matches. And, and I certainly expect that in the next one. Um, you know, she's had a great start to the year um, and playing really well. So she's, you know, the most improved player towards the end of last year as well. Um, so that that'll be a, you know, hopefully a high quality semis. And we're certainly experienced enough. We faced each other enough times that we know each other's game so well that at the end of the day, it's all about execution and. Not, not the other factors. Wij spelen altijd hoogstaande wedstrijden tegen elkaar. En dat verwacht ik ook van deze halve finale. Bovendien kennen we elkaars spel erg goed. Dus het zal wel spannend worden. Al dus Maria Sharapova. Sharapova, Zoals sommige mensen zeggen. Erwin de Hart nu. Goedemiddag, Erwin. Goed uitgesproken door Rad. <laughs> ja, welke? Sharapova of Sharapova? Nee, de Hart. <laughs> <laughs> uh, Niet leuk. De verkeersinformatie. In ja. Zeeland komen nog steeds mistbanken voor. Pas daarvoor op. En dan zijn de lokale in wegen in heel Nederland nog steeds plaatselijk glad door sneeuwresten en bevriezing. En viel op de A50 Arnhem richting Os. 4 kilometer tussen Knopert Ewijk en Ravenstein. Daar is de weg weer vrij. De N62 Gent-Borstelen is niet vrij. Die is in beide richtingen afgesloten tussen Axel en Terneuzen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer moet omrijden via de parallelweg N252. Na verwachting van Rijkswaterstaat is de weg pas om drie uur weer vrij. Dankjewel, Erwin. Goed. De hoofdpunt uit deze uitzending in Malië... rukken de militairen steeds verder op naar het noorden. Betrokkenen bij een zware mishandeling in Eindhoven... hebben zich gemeld bij de politie. En bij drie bomaanslagen in Bagdad en omgeving... zijn zeker 17 mensen omgekomen. 14 over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1. Jurgen van den Berg weer heeft het vervolg van lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Cindy Wilmink. Die mensen die ooit zijn geëmigreerd, helpt terugkeren naar Nederland. Voor de serie In de praktijk verkend verslag Maarten Bleumers, de wereld van de vechtsporten. En hij hoort onder meer dat vechtsporten naast alle negatieve kanten ook goede dingen hebben. Was ik de ergste hier Ja, ze ja. was uh, een van de, nou, de... Je mocht niet te lang naar langer kijken. <laughs> kijk. Wat kijk je, wat kijk, wat is ze? In elk geval, ik was vroeger dus geen lievertje, maar nu heb ik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 Veel Nederlanders zien er blijkbaar niet meer zitten in ons koude kikkerlandje. De economische crisis, maar ook de verharding van het klimaat... zijn redenen om het heel elders te zoeken. In 2012 vertrokken er bijna 400 mensen per dag uit Nederland. Maar blijkbaar is niet alles goud dat er blinkt in het buitenland... want één op de drie emigranten keert ook weer terug. Cindy Wilmink is van Change of Address. Goedemiddag. Want u Goedemiddag. helpt mensen die terugkeren naar Nederland. Hè? Dat is uw werk. Dat klopt. Waarom heb je hulp nodig om uh, terug te keren naar Nederland? Uh, ja, er is hier toch ook familie, vrienden zou je kunnen zeggen... die je kunnen ophalen van Schiphol. Warme kleren voor je regelen, een kopje soep eventueel. Dat is het eerste stuk waar inderdaad meestal de mensen direct uh, voor je klaarstaan. Maar daarna zijn er zoveel andere zaken die veranderd zijn. En je netwerk is niet meer uh, hetzelfde. En die mensen die je ophalen van Schiphol... hebben ook hun leven wat verder doordraait. Dus het houdt vaak op bij dat uh, kopje soep... En, en dan, de rest en dan moet je, je toch echt zelf uitzoeken. En uh, er zijn heel veel dingen die veranderd zijn. Uh, men verwacht een warm bad, en dus inderdaad het bekende verhaal. En dat valt vaak tegen, omdat je gewoon eigenlijk net zo hard... Uh, die adrenaline moet hebben voor vertrek, als voor terugkomst. Ja. Terugkeer is vaak moeilijker. Maar dan even naar het begin uh, beginnen. Uh, uh, want we gaan dan even vanuit dat ze intussen geëmigreerd zijn. Zitten daar ergens, een aantal jaren misschien, en dan toch weer terug. Wat is dan vaak de reden? Er zijn zo verschrikkelijk veel verschillende redenen. Uh, vaak ontdekken ze dat het eigenlijk niet goud is wat er blinkt. Uh, dat ook daar de maatschappij, of in de meeste buitenlanden... ook de maatschappij aan het verharden is. En dan ben je dus toch opeens een buitenlander. Het is ook crisis in Spanje, het is ook crisis in uh, Griekenland... en mede, vele andere landen. En dan ben jij die buitenlander die dus ook een beetje... In het, uh, ja, in, uit dezelfde bak geld ja. wil vissen... Ja. En dat blijkt uh, voor veel mensen toch een, een uh, ja, nare belevenis. Maar ook uh, als mensen opa en oma worden. Uh, er overlijdt een van de partners. Uh, scheiding, komt ook erg veel voor. Niet veel uh, huwelijken overleven en emigratie. Dat is met verhuizen al een, uh, een moeilijk traject. Er zijn zo en, verschrikkelijk veel En dan denk je, ga ik toch maar weer terug naar Nederland. En dan wordt dat ook geïdealiseerd waarschijnlijk... dat het daar dan allemaal wel toch weer goed zal zijn, thuis. Ja, en dat is iets waar je op van tevoren op moet voorbereiden. Dat het niet hetzelfde is dat je er gewoon uh, net zo hard weer voor moet gaan knokken. En werkt het ook zo dat hoe langer je weg bent... hoe idealer dat plaatje wordt van het thuisland? Ja, maar zodra je het even een vraag stelt aan iemand die hier nog woont... die zegt gelijk van je bent gek, je moet niet terugkomen... en het is hier allemaal veranderd. Dus je moet ook nog uh, enorm veel eeld op je ziel hebben om door te zetten... en niet te luisteren naar alle commentaren van... want dat is heel Nederland... Uh, heel Nederlands om te bedenken dat een ander uh, het anders moet doen... dan die zelf in zijn hoofd heeft. Dus de commentaren is natuurlijk een en al uh, Nederlandse ja. reactie. Ja. Nou, u, u zei net al even, ja, je kan eigenlijk niet één, één duidelijke reden aangeven... waarom mensen dan terugkomen. De een zal uh, wat chagrijniger zijn, de ander uh, ja, is er misschien voor werk heen gegaan... en daar is het even niet uh, te halen. Um, dus die, dat vergt ook een bepaalde aanpak hoe je ze dan hier weer opvangt, lijkt me. Ja, en eigenlijk het allerliefst om dat zo snel mogelijk in te steken. Dus als het idee alleen al gaat spelen eh, om terug te gaan... om dan contact op te nemen en te gaan kijken van... goh, waar sta ik nu in het leven? Wat zijn mijn prioriteiten nu? En waar wil ik naartoe? Dus niet alleen terug naar mijn bekende Nederland... maar wat wil ik op werkgebied, wat wil ik eh, persoonlijk eh, gaan bereiken en daar een heel traject van maken. Ja. Dus het, het echt goed doordenken, net als een emigratie. Ja. ja, want die emigratie, daar denken ze waarschijnlijk goed over na. Mag je hopen, hoewel je ziet als nou. programma's op tv. <laughs> Ik vertrek, dat je, je denkt van mensen, waar begin je aan? En, en, maar goed, die doen dat dan toch, vol ja. verven. En dat uh, loopt altijd niet uh, goed af. Um, niet maar, altijd. Maar goed, men, mensen gaan dus weg. En uh, voelt het dan ook als een, als een mislukking als je dan weer terug moet komen? Want je hebt natuurlijk hier uh, tegen mensen gezegd, nou, wij gaan nu naar de nieuwe wereld. Dat is één punt waar al heel veel mensen tegenaan lopen. Dus het gevoel van mislukt te zijn. Maar als het heel goed gelukt is en uiteindelijk men terugkomt... omdat ze heimwee hebben of omdat een, een kind niet goed op school mee kan... of puur voor de toekomst van de kinderen... Euh, dan is juist het gevoel wat de medelanders geven van... joh, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Wij weten dat jij zes jaar in Singapore hebt gezeten... Uh, wij weten nu inmiddels wel dat jij daar een heel leuk leven hebt gehad. Je bent nu in Nederland, dus ja. daar klets je over. Ja. Verder niet. Ja. En wat, wat, wanneer komt u dan in het spel? Ik bedoel, is dat dan met echt praktische hulp of, of ook of vooral sociale hulp? Uh, ja, beide eigenlijk. Het hele praktische traject... Uh, dat hebben wij een x-aantal keren doorlopen. Dus je weet, je kent de weg op zoek naar een, een woonruimte... wat echt een heel moeilijk uh, stukje is als je terugkomt. Je begint helemaal uh, opnieuw? Op banenvlak, uh, mm -hmm. Um, de praktische zaken, inschrijvingen bij de gemeente, alles wat daarvoor nodig is. Importeren van auto's, uh, eigenlijk het hele praktische traject... maar je merkt in het, ja, in het omgaan met de mensen waar behoefte aan is. Dus dat kan ook betekenen dat iemand een stukje coaching nodig mm. heeft... of uh, uh, ja, dat die expertise huren wij meestal in van mensen die daar heel erg goed in zijn... en daar heel veel mee bezig zijn geweest. Bettine van der Heijden, Goedemiddag. Goedemiddag. Sinds deze zomer terug na acht jaar in Maleisië te hebben gezeten. Um, ja, klopt. Wat vond u moeilijker, de verhuizing uit Nederland of de verhuizing weer terug? De verhuizing weer terug naar Nederland. En wat was dat uh, moeilijke eraan? Um, ik ben teruggekomen in Nederland uh, wetende dat ik op dit moment geen familie meer heb. Uh, een maand voor uh, onze terugkeer is mijn vader uh, plotseling overleden. Mm -hmm. En uh, voor mij stond er uh, niemand op Schiphol die mij uh, kwam ophalen met een warme jas en uh, een gezellige smile op zijn gezicht. Sterk nog, u hoorde, uh, ja, dat wist u natuurlijk neem ik aan, maar u wist dat uw vader was overleden. Ja, ik ben in die tussentijd ook even snel heen en weer gevlogen... om uh, bij zijn crematie te kunnen zijn en uh, om, om verder alles te kunnen regelen. Ja. Maar eigenlijk dus het netwerk wat er ooit was hier in Nederland... dat was eigenlijk helemaal verdwenen. Uh, ja, ik heb nog wel uh, hele goede vrienden... waar ik uh, nog steeds ontzettend veel uh, um, uh, ja, steun aan heb. Maar ja, ook die mensen moeten op vrijdagochtend gewoon werken. En uh, hun leven draait gewoon door, he? En ik kwam vrijdag morgens om zes uur uh, aan op Schiphol. En, uh, ja, en, en nu een half jaar later uh, um, is het heel fijn om nog steeds die vrienden te hebben. Maar je moet daar zelf heel veel uh, energie en, uh, en tijd in stoppen. Nou ja, en het bijzondere was, in Maleisië hielp u juist nieuwe experts uh, daar wegwijs te worden, hè? Ja, klopt. Uh, dus u had eigenlijk zo iemand ook hier wel willen hebben? Nou, die, die was er ook, of die is er ook wel. Uh, um, maar toch, als, als repet, uh, ja, uh, valt het uh, af en toe heel erg zwaar. En, en uh, um, de, de hand die je eigenlijk aanreikt, die wij aanreikten in Maleisië, uh, die hand is er niet in Nederland. Want uh, ja, je komt terug in je eigen land, dus uh, je weet waar de Albert Heijn zit en je weet waar. Uh, de, de, ...de postbank zit, en, uh, mm -hmm. maar ook daar is er gewoon ontzettend veel in veranderd. en uh, Ik moest hier echt mijn weg vinden. U bent al een tijdje weg, zo te horen, want de postbank bestaat intussen ook niet meer. Nee, klopt, ja. Het <lacht> <lacht> trapte mezelf zelf op. Leuk, hè? <lacht> <lacht> en, en alweer plan om dan toch maar weer weg te gaan uit Nederland, of blijft u hier voorlopig? Nou, er lopen volgens mij stiekeme weddenschapjes van uh, hoe lang zullen ze het hier, <lacht> hier vol gaan houden... Um, wij, wij streven naar acht jaar, maar je weet maar nooit. Nee, nee, nee. Goed. Nou, fijn dat u even aan de telefoon wilde komen. Ja, graag gedaan. Ik praat nog even door met Cindy Wilmink. begeleid dus remigrerende Nederlanders. Is dit verhaal herkenbaar, wat zij vertelt? Ja, absoluut. Dat is Die hand probeer ik, of proberen wij uh, daarin te rijken. En uh, dat gaat op heel veel vlakken, loopt dat door... Kunnen mensen dan soms toch misschien beter daar dan blijven? Eh, misschien toch daar nog even weer doorzetten of zo? Of... Ja, dat is waarom het zo belangrijk is... om dat proces heel snel in kaart te brengen. Want voor sommige mensen geldt het beter daar blijven. Ja. Je kan natuurlijk altijd een keer tegenslag hebben. Ik bedoel, dat is ook als je nooit het land uitgaat. Ja, dat kan hier wat, ook gebeuren. Wat men vergeet is dat hier ook heel veel mensen in de problemen zitten. En dat wachtlijsten voor huizen hier ook voor heel veel mensen enorm lang zijn. En ja. dat je niet uh, een rode loper uitgerold krijgt uh, van... oh, jij komt weer terug, dus jij krijgt voorrang. Ja. Dus de eerste wet is eigenlijk uh, gewoon... is eerst goed bij jezelf te raden gaan van... van ja, wil ik eigenlijk wel echt terug? Ja. Als, het, als de omstandigheden anders waren geweest, was ik waarschijnlijk gebleven. Ja, dat dilemma ook echt in de ogen zien. Ja. Ja. En als je dan echt besloten hebt om toch terug te gaan, wat dan? dan heel goed organiseren en plannen en voor jezelf het gevoel uh, creëren... dat het weer net zo'n uitdaging is als bij vertrek. Dus dat, dat heb je nodig, dat stukje adrenaline, feite, die dan heb, heb je al je rechten verspeeld, je moet ook hier weer opnieuw beginnen? Ja, zo is het min of meer wel. Ja. En als je dat weet van tevoren, dan is het oké. Okay. Maar als je dat niet verwacht, het is vaak die, uh, het managen van de verwachtingen. Ik denk dat dat uh, de mooiste omschrijving is... Mm. We horen in het verhaal van Bertine ook een beetje dat ze, uh, dat ze zegt... nou, ik probeer het acht jaar uit te houden. Er worden al weddenschappen op afgesloten of we ja. dat gaan halen of niet. Uh, ja, Je bent ook een beetje soort met je koffer onder de arm door de wereld aan het trekken. Voel je je ooit nog ergens thuis? Um, nou, dat is een hele andere discussie. Er zijn inderdaad ook zelfs kinderen van uh, expats en emigranten... die nu gewoon wel heel vast in Nederland zitten, maar die toch een soort... Uh, third culture kids, ja. altijd die verschillende culturen. Uh, vraag is uh, of die zich überhaupt ergens helemaal thuis kan voelen. Ze hebben wel in ieder geval een hele mooie uh, kofferbagage mee... om te zorgen dat ze overal enorm goed kunnen... Ja. overleven en, uh, en het zich thuis maken. Ja, dus dat is ook nog eens een keer een aandachtspuntje. Inderdaad, de kinderen die waarschijnlijk uh, misschien in een ander land... Uh, voor een deel, uh, belangrijk deel van hun jeugd uh, zijn opgegroeid... die dan ineens weer terugkomen in Nederland. Daar niks mee hebben misschien. Ja. Dus daar moet je zeker op letten. Nou ja, u hebt een hoop werk te doen. Uh, dank dat u hierover kon praten. Cindy Wilming, begeleider van mensen dus die terug naar Nederland komen... na een emigratie. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, dat is deze week Maarten Bleumers. Hij begeeft zich in de wereld van de vechtsport. In het nieuws komen vooral de uit de hand gelopen vechtsportgala's, de misstappen van Bader Hari. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen dat vechtsporten een maatschappelijke functie hebben. Maarten kijkt vooral naar de positieve kanten van die vechtsport. En vandaag is die in Amsterdam. Geef cirkel om ons heen. Steuk dus recht een voorwaarts trap op je buik. Wat ga je doen? Ga je stoer accepteren. Laat zien van hé, hey, gruwelijke buikspier, ik kan ze hebben ook een andere manier. Heel goed. Het vermijden. Dan gaan we nu. Let op. Als, als, als een, als... We zitten in een sportschool in Osdorp. Naast mij staat Petja, de trainer. Waar kijken we naar? Nou, wat is het voor groep? Denk aan jongeren die. Uh, die dreigen af te glijden, jongeren die weerbaarheidsproblemen hebben, jongeren die, die, die, die sociaal vaardigheidsproblemen hebben. En toch ook, nu komt het, hulpverleners moes zijn. Die willen niet meer praten aan tafel. Die willen niet meer uh, praten met een, met een hulpverlener of gedragswetenschapper of, of wat dan ook. Of, uh, dus dan hebben we een sport als instrument uh, om dat als insteek te gebruiken, om de jongeren te benaderen met de goede rol rondom als trainer. Die een trainer kan zijn, maar ook zeg maar, coach kan zijn op de sociale dagelijkse uh, dingen die des levens gebeuren. Tennis spreekt ze minder aan. Ja, tennis spreekt ze absoluut niet aan. Want die jongen vindt kickboksen leuk, dus hij komt hier naartoe. Oké, okay, luister jongens. jongens is klaar. Ervaar het, maar word dan niet meteen boos. Hè? Het kan ook per ongeluk beuren, dus word dus niet boos. Yes, geef de grenzen aan en probeer het. Probeer het maar. Kom aan. Ik ben Jurgen Huizega, algemeen directeur van het NIVM, het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij. Jullie zetten je echt in om vechtsport te laten helpen een betere maatschappij te bereiken? Wij uh, hebben al jarenlang ervaring met het opzetten van vechtsportprojecten... waarbij we maatschappelijke problematieken proberen aan te pakken... en uh, ja, me daarbij mede een oplossing uh, proberen aan te reiken. Wie, wie staan er achter jullie in de zin van... zijn jullie een soort lobbygroep vanuit de, de vechtsport of is dit een breed gedragen... Nou, beiden. We zijn een, een, een, een koepelorgaan, dus we zijn aanspreekpunt voor de vechtsport aan uh, zich. Maar ook uh, vanuit de opdrachtgeverskant, zoals gemeentes, ministerie van VWS bijvoorbeeld, doen we opdrachten om hiermee uh, uh, ja, die problemen aan te pakken. Is het zinvoller om uh, het probleemjongen naar vechtsport te sturen dan naar voetbal, korfbal, noem uh, het allemaal op? Mits Vechtsport nogmaals op een goede manier wordt aangeboden. en ze daar een goede begeleiding in krijgen. en een goede vereniging bij zoeken. dan heeft Vechtsport een, een duidelijke meerwaarde. Mijn probleem was vaak te laat komen. en. Uh, ja, gewoon ruzie op school. En uh, ja. Werd ik op kickbox geplaatst? Even met twee dames napraten over, over deze les. We hebben even afgesproken het zonder namen te doen, hè? Wat is het voor jou? Ja. Ik was echt geen liefertje. Ik was eigenlijk. Was ik de ergste hierop? Ja, het was ja. Een, van de, nou, een van de. Je mocht niet te langer kijken. Als je te <laughs> kijk. Wat kijk je, wat kijk je, wat is er? In elk geval, ik was vroeger dus geen liefertje. Maar nu heb ik door kickbox discipline geleerd en respect voor anderen. Door kickboxen? Ja. ja? ja. Want als je spart met een ander dan ga je jezelf realiseren van... oh, kijk, ik heb diegene nu pijn gedaan, dus laat me maar beginnen op te houden. Maar op straat was dat je bedoeling? <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja, toch? <laughs> meeste mensen denken van... door kickboks word je juist agressiever en ga je het meer op straat gebruiken. Maar wat mij betreft is het helemaal niet zo. Door kickboks laat ik hier al mijn ag agressie uiten... en dan ben ik buiten juist een heel rustig meisje. En... Heel rustig? Ja, tenminste geen, geen vechtpartijen of wat dan okay, ook. Okay. Ik zelf denk dat ik wel redelijk mijn grenzen ken. Denk dat ik me op staat wel redelijk kan inhouden. Ja, toch, kan ik? wat kan ik leren van vechtsporten? Je komt elkaar tegen en je komt jezelf tegen. Zoals je ziet als je moe bent, als je boos bent, als je daar een harde stoot krijgt. Dan komt het momentpunt opname. Wat ga ik doen? Juist. Ga ik ook mee in die boosheid? Ga ik hem terug meppen? Ik pak je terug of... Uh, in, uh, Hoe kan ik dit het makkelijkste ervaren? Om mee te doen. Ik, ik ben was er al bang voor. Dus morgen laat ik jou sparren met een wedstrijd, jongen. Dit is een betaalde vechter en we kunnen ze zien. <laughs> Juist. Ik ga het ervaren. Morgen ga je met hem trainen. Jij gaat me zien, dankjewel. Yes. Oké. Okay. Yes. Ja, toch zet ik mijn geld op uh, Bleumers hoor, op een of andere manier. Ik weet niet. Die die die, die prijsvechter gewoon aan de kant. Ik, ik weet het gewoon. Vanaf uh, nu in training Maarten Bleumers, verslaggever. En morgen horen we over zijn vorderingen. President Obama is te links. Dat is de stelling zometeen in Stand.reel. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Doen we na het nieuws met Mark Visser. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Twee jongens uit België hebben zich bij de politie gemeld omdat ze betrokken waren bij de mishandeling van een man uit Eindhoven begin januari. Ze zijn 15 en 17 jaar. De mishandeling was gefilmd door beveiligingscamera's. Het slachtoffer heeft een zware hersenschudding en is gewond aan zijn mond en kaak. Bij drie bomaanslagen in en rond Bagdad zijn zeker 17 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag is nog niet opgeëist. En voetbalclub SC Buitenboys uit Almere speelt vrijdag 26 april... een benefietwedstrijd tegen Nederlandse oud-internationals. Dit ten nagedachtenis van de grensrechter en clublid Richard Nieuwenhuizen. Hij overleed begin december. nadat hij na afloop van de jeugdwedstrijd werd geslagen en geschopt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Amerika maakte gisteren kennis met een vernieuwde versie van Barack Obama. In zijn inauguratie-speech liet de Amerikaanse president geen gras overgroeien. Hij brak een lans voor het milieu en in felle bewoordingen pleit hij voor gelijke rechten voor homoseksuelen, vrouwen en immigranten. Zijn betoog voor immigranten bijvoorbeeld klonk zo. Our journey is not complete until we find a better way to welcome the striving, hopeful immigrants who still see America as a land of opportunity, until bright young students and engineers are enlisted in our workforce rather than expelled from our country. Ja, heeft Obama zijn land een dienst bewezen met deze speech... of zorgt hij juist voor nog meer verdeeldheid in het toch al gepolariseerde Amerika? Ik ga erover praten met Amerika-deskundige Willem Post. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd. Kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Het heeft even geduurd, maar die change gaat er komen. Nee. President Obama zal door de Republikeinen nog vaak worden herinnerd aan deze toespraak. Ja. En mooie speech, maar uiteindelijk gaat het toch alleen maar om het haar van Michelle. Nee. Wat <laughs> vond u ervan trouwens? Ja, het was wel een bijzondere toespraak. En de... oh, nee, ik vond het haar, bedoel ik. <laughs> ja, nou mooi. Ik vond vooral de jurk <laughs> erg mooi. Ja, mooi dat hè? was heel opvallend. En de New, York, New Yorkse motorontwerpster, ja, je, ontwerper, die ontwerper, die heeft natuurlijk wel eventjes toegeslagen. Ja. Want ja, de kranten, de Washington Post ook, de kwaliteitspersen staan er allemaal vol ja. van. Hè? Ja, en over de pony van, van uh, Michelle ging het toch ook wel. Nou, daar gaan wij het niet over hebben. We gaan <laughs> nee. over, die, over die speech hebben. U begon al even. Maar we gaan eerst nog even onze luisteraars oproepen om te reageren op de stelling. President Obama is te links, dat is die stelling. Bent u daar nou mee eens of oneens sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. Stem op de website, is een mogelijkheid www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, eens, doe het met hekje standpunt. Um, Willem Post, uh, president Obama is te links, stelling eens of on eens? Uh, daar ben ik het oneens mee. Goed, en waarom? Nou, omdat weet je, Obama is op een top een pragmaticus. Hij heeft wel wat, wat progressieve standpunten, nou vooruit, het was wel een linkse speech, uh, maar hij was zeker niet te links. Kijk, als je voor gelijkberechtiging bent van homos en lesbiennes, uh, kun je dan gelijk zeggen iemand is links? Ja. Maar even... ja, dat vinden ze in Amerika toch al gauw, hè? Ja, maar wij kijken. Kijk, als je de schijnwerper op Amerika zet, uh, waar kijk je dan naar? Als je naar het wat meer grootstedelijke gebied kijkt, aan de kusten mm -hmm. hè, van, zeg maar even van van San Francisco tot New York, ja, daar zijn de mensen misschien wel door de bank genomen wat linkser dan mm -hmm. dan in Amsterdam. Daar zit ook zijn doen. stemmers eigenlijk, hè? Ja, precies. En kijk, als je naar het platteland kijkt... ja, dat, dat is natuurlijk een wat uitvergroot staphorst. Hè? En dat zijn die twee Amerika's. Misschien zijn er nog wel meer Amerika's. En, uh, het is maar net welk perspectief je hanteert. Dus ik zou zeggen, Obama is een pragmaticus... met wat linkse trekjes. Ja, en die het heeft over gelijkberechtiging van, van, van homo's en lesbiennes. Die opkomt voor het milieu... Nou, dat is in Amerika ook echt een business opmerking, want vergis je niet, alternatieve energie, dat is een booming business in grote delen van Amerika. En ja, Obama speelt erop in. Hij hmm. moet ook weer gas produceren. Uh, en kijk, dat soort zaken, ja, dat, dat kun je de komende tijd nog wel verwachten. Ja. Maar die padstelling blijft natuurlijk in het congres. Ja, ja oké. Okay. We, komen we zo nog even op, maar even nog naar die mensen dan, ik noem dat maar even in de binnenlanden, dat ja. klinkt ook een beetje oneerbiedig, maar goed, uh, dus laten we zeggen niet in die steden langs de kusten waar zijn stemmen zitten. Ja. Verkiezingscampagne en de de verkiezingen zijn voorbij. Hij is nu weer de president van alle Amerikanen. Um, kunnen die dan ook wat vinden in die, in die speech die hij daar gisteren gehouden heeft? Nou, kijk... Daar zitten ook heel veel mensen bij die het economisch slecht hebben. Als je reist over het platteland, dat doe je dan toch vaak per auto in Amerika. Openbaar vervoer is ook heel beperkt ontwikkeld in die binnenlanden van Amerika. Dan is het net alsof daar een wervelstorm heeft plaatsgevonden. En dat was in de jaren dertig tijdens de grote crisis. Maar ik durf wel te zeggen dat je dat nu ook ziet. En juist de mensen daar, die natuurlijk van die stereotype beelden meekrijgen. Van, ja, Obama is een socialist en die moet je niet vertrouwen. Ja, die mensen die moeten toch ook overtuigd worden dat de staat, ja, zij het een beperking... Maar toch wel een rol heeft in, in, in zulke tijden. En daar kwam Obama uh, gisteren natuurlijk ook mee: hè, dat, dat de regering ja, moet zijn verantwoordelijkheid nemen als de economie wat stilvalt. Optimisme, daar had Obama het over. Nou, ja. daar kan iedereen zich toch aan laven. Ja. ja, goed. Ja, ik, en, en even over... Uh, Laten we zeggen, wat, wat voor cijfer zou u deze speech willen geven? Ah, zeker een acht. Ja. Kijk, de grote speeches zijn die van Franklin Roosevelt... in uh -huh. zijn tweede termijn. En van Lincoln ooit. En Ronald Reagan, zijn eerste speech. Ah, deze zit wel in de subtop. Kijk, als je hem op papier ziet dan denk je, nou, dat is een aardig verhaal. Maar als je Obama het ook hoort uitspreken, is een hele presentatie. En Ja, daar zat agressie wil ik niet zeggen in, maar wel overtuigingskracht. Kijk, je moet niet vergeten, Obama is de naïviteit voorbij. Hij heeft natuurlijk geprobeerd de afgelopen vier jaar compromissen te sluiten. En ik ben niet vergeten dat op de eerste avond van Obama's presidentschap... de republikeinse leider in het congres heeft gezegd... no way, geen enkel compromis. Ja. ja. Met Obama. Ja, kijk, en Obama is nu bevrijd... Ja, hij maakte een bevrijde indruk. Nu kon hij eigenlijk uh, veel meer zeggen wat, wat, wat diep in hem zit. Daar past zo'n toespraak dan ook wel bij. Ja, en de Republikeinen. Ja, kijk, Obama, het is ook een keihard gevecht, die Amerikaanse politiek. En kijk eens naar de Republikeinse partij. Obama staat gemiddeld op een populariteit van zo'n 55 procent. Nou, de Republikeinen zijn inmiddels onder de 30 procent gezakt. En dat zijn wel feiten. En Obama speelt een beetje die kaart uit. Ja, en als je kijkt naar de bevolkingsgroepen in Amerika... Allemaal in de 70 hè. Homo's, lesbiennes, uh -huh. meer dan 70 procent stemden op Obama. De Latino's, de snelste vrienden. Vrouwen, jongeren. inderdaad. African-Americans, bijna 100 Jongeren, inderdaad. Mm. Dus wat overblijft, en dat weet Obama natuurlijk... is een republikeinse partij ja, van de wat oudere, blanke Grumpy. man met name. Ja, kijk, die kaart, hij probeert ze een beetje in de hoek te drukken. Oh. It's politics. Um, wat was het opmerkelijkste punt eigenlijk in zijn speech... Nou, ik, ik, ik, ik vond wel dat, uh, uh, wat je net al even benoemde... het milieu en immigratie, maar nou eigenlijk toch vooral het milieu. Want de afgelopen vier jaar heeft Obama daar niet veel aan kunnen doen. Er kwam niet een, een, een milieuwet door het congres. En nu lijkt Obama een proefballonnetje op te laten. Dat hij zegt, nou, kijk eens, hè, tussen de regels doorlezend... als president hoef ik niet alles in wetten vast te leggen. Ik heb ook mijn executive power. Ik kan ook beleid maken. Dat is dan weliswaar een beetje beperkt. Maar bijvoorbeeld overheidsgebouwen, hè, veel meer euh, energiezuinig, energiebesparing. Hij kan iets doen aan de aan de standaard van auto's. Dat gebeurt eigenlijk al. Hè. Het broeikaseffect is in Amerika al met 10% verlaagd. Dus als president, en dat zullen we de komende tijd meer zien... kan je zeker met steun van de publieke opinie... He, dat is een machtig wapen natuurlijk in een democratie... en zeker ook in Amerika, ja, kun je toch van die speelruimte wat meer gebruik maken. En dat immigratiebeleid, je zou kunnen zeggen... hij pleit eigenlijk voor een, uh, ja, we zouden het een generaal pardon kunnen noemen... niet, niet zo, uh, zo extreem zoals we dat hier in Nederland hebben gedaan... maar goed, hij wil op dat punt uh, wil hij wat gaan doen. Is dat een item wat, wat speelt daar? Jazeker, en de Republikeinen zullen zich wel achter de oren krabben... want. Ja, ze zullen toch, hoe je het wendt of keert... ook in die immigrantenpopulatie, uh, ja, ja, je moet er inbreken. Hè? Daar ook electorale support meer moeten krijgen. En wat ik mooi vond gisteren in de speech... was dat Obama nog weer eens aangaf... wat kunnen die Amerikanen dat toch goed, hè? Als ik naar ons pessimistische Europeanen wel eens moet luisteren... dan denk ik, ja, Obama maakt er gelijk een punt van kracht van. Hè? Dit zijn de succesfactoren van Amerika. En iedereen praat vaak over China en over India. Uh -huh. Prachtig wat er allemaal gebeurt. op de Daar hoorden we hem trouwens niet over. Nee, buitenlands beleid. Dat zat wel heel weinig in, uh, in, in, in deze speech. Nee, Obama had het over uh, nation first. He, dit is eerst is even de zaken nu opknap in Amerika. Ja. Toen hij vier jaar geleden begon, ja, toen, toen erfde hij twee oorlogen... en een totaal in elkaar gezakte economie. Nu zijn we vier jaar verder, Irak-oorlog afgelopen... versneld weg uit Afghanistan. De economische cijfers, gewoon een nuchtere vaststelling. Ja, dat gaat de redelijke kant op. Hmm. Er is een broos herstel, maar als je naar de huizenmarkt kijkt, naar de aandelenmarkt, economische groei ook, ja, dat voorzichtig en met mate. maar dat gaat toch beter. En Obama kon dat gisteren verwoorden. Hmm, eh. Maar we hoeven niet te verwachten dus dat hij het probleem met het Midden-Oosten nog even gaat oplossen de komende vier jaar. Nee, want dat is een, buitengewoon interessant, vind ik. Uh, Obama gaat heel erg zijn prioriteiten kiezen. Hij heeft geen vertrouwen in Netanjahu, en trouwens ook niet in, de, in, in het leiderschap in de Palestijnse gebieden, de Palestijnse autoriteit, Abbas, Hamas ook. Uh, dus ik ik denk dat, uh, dat, dat Obama zich daar, ik weet eigenlijk wel zeker, dat Obama zich daar nauwelijks mee gaat bemoeien. Nee, de topprioriteit is China hè, en een aantal andere landen in Azië. De pivot, zeg je in het Engels. De draai, eigenlijk een beetje weg van Europa en een beetje ook van, al, van het Midden-Oosten. Ja, maar nou, vooral richting. Ja, die buitengewoon belangrijke landen in Azië. En Amerika heeft al 219 militaire bases. Als een soort van waaier om China heen. Van de Indische Oceaan tot in Australië. Binnenkort zelfs misschien in Nieuw-Zeeland. Dus daar is wel degelijk een actief buitenlandbeleid ja. van Obama zichtbaar. Maar ja, nation Building, dat staat nu bovenaan. En dan moet je je prioriteiten kiezen. Uh, wij spraken vanmorgen Leon de Winter... die Amerika ook altijd erg uh, goed volgt. Uh, kritisch volger ook trouwens van Obama. Hij ja. zegt uh, erg goed in het uh, houden van toespraken. Dat kan hij. Hij kan het uh, imago goed neerzetten. Maar heel hard uh, gezegd... zijn beleid is slecht, zegt Leon de Winter. De schuld loopt volledig uit de hand. Uh, en de polarisatie wordt alleen maar groter. Want dat is natuurlijk het punt wat er nu aankomt. Uh, ja, je kunt wel blijven roepen tegen die republikeinen... Uh, werk eens een keer mee, maar ze doen het niet. En uh, dan kom je niet tot resultaat. Hoe gaat hij dat oplossen? met zijn minderheden in de ja, verschillende huizen. Ja, Leon de Winter heeft ook wel een heel erg gekleurd brilletje op, moet ik zeggen. Kijk, uh, eerst maar eventjes toch, hè, laten we een nuchtere feiten vaststellen. Als Obama niet had ingegrepen in de economie... was de werkloosheid misschien nu wel 20 geweest... met alle gevolgen voor de hele wereldeconomie. Ja, hij heeft de auto-industrie gered, de hele top van Al-Qaeda is uitgeschakeld. Ik ben hier niet als de voorzitter van de Obama-fanclub... <lacht> maar ik vind wel, zeker als ik Leon de Winter zo af en toe eens hoor... dat daar wel eens even wat tegenwicht aangeboden moet worden. Maar Gewoon... die polarisatie heeft hij wel een punt. Ja. Ja, maar kijk, ik doe het net al eventjes. Als je vanaf dag één als republikeinse oppositie zegt... niet de minste, hè, de leiders in het congres... compromissen met Obama, haar. ja, kijk, en dat hebben we de afgelopen vier jaar natuurlijk ook gezien... Obama is niet een Lyndon Johnson, hè, die als, als democraat uh, dat gewoon in zich had. Hè, dat hij met zijn tegenstanders heel gemakkelijk kon praten. Natuurlijk heeft Obama ook zijn fouten. Hè. Hij is wat een, een, een zelfingenomen professor. Ja, zelfvertrouwen moet je hebben in dit ambt natuurlijk. Maar dat, dat gaat misschien wel eens wat te ver. Maar ik zou zeggen, de Republikeinen hebben toch ook wel de nodige boter op hun hoofd. Dus uh, ik denk dat Obama de conclusie heeft getrokken... En natuurlijk wordt het doorvergaderd. Maar het is hardbal. Dat hebben we gezien bij de laatste uh, financiële perikelen... tot het allerlaatste moment. En ja, dan wordt er toch iets van een deal gesloten. Dus ja, ik denk dat hij veel meer met de publieke opinie... achter zich probeert te opereren. En soms ook een beetje buiten het congres om... van wat, wat volgens de grondwet is, is toegestaan. En uh, ja... En de Republikeinse Partij is wat minder sterk teruggekomen... in het congres bij de laatste verkiezingen. Ja, Dat zijn toch allemaal zaken die je uitspeelt. Ik weet nog goed, toen uh, Bush uh, won van El Gore... Hè, we kennen dat nog wel, die hele wonderlijke stemming... toen mm. het was heel ja. nipt. Too close to call. Ja, toen zei ook iedereen, hè, of althans veel waarnemers... die zeiden toen van, nou, maar let maar eens op... Dit, dit wordt echt natuurlijk een bruggenbouwer, president Bush... want hij heeft zo nipt gewonnen, of misschien zelfs helemaal niet. Nou, vanaf dag één speelde Bush... Mm zijn eigen electorale kaart. Ik heb de macht. Dus ja, polarisatie is ook wel iets wat bij ja. de harde Amerikaanse politiek ja. hoort. Maar het gaat nu wel heel ver. Dat ben ik met je eens. Een Tea Party. Ja, het ligt er allemaal niet om. We ja. gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zo meteen graag terug om de reacties ja. even door te nemen. Amerika-deskundige Willem Post praat vandaag met ons mee in Stand.nl. Over de stelling president Obama is te links. Ruim 1200 mensen gestemd op de site. 20% eens met de stelling 80% oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag met uh, Simon de Waal uit Velp. Uh, ik ben het uh, niet eens met de stelling, uh, want uh, Amerika is in vergelijking uh, met uh, de westerse landen in Europa uh, vrij rechts. Zeker als het gaat over sociaal-economisch beleid. Ja, kort en krachtig. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Wanje Smit. Uh, ik ben het uh, eens met de stelling dat Obama te links is in mijn, in mijn ogen. Uh, waarom? Omdat uh, ik vind in principe overheden zouden niet mogen lenen, geld mogen lenen, want anders krijgen ze een enorme budgetten tot hun beschikking. En dat zie je bij Obama, dat hij dat gebruikt voor uh, onder andere de prolongatie van de oorlog. Uh, uh, de enorme uh, privélegers opzet die, uh, die het geld uh, over, de, over de balk smijten. Uh, en dat met, uh, bijvoorbeeld dat hij nu uh, ook denkt te menen met het ontwapenen van, uh, van, van Amerikanen. Uh, dat die uh, daarmee, uh, vooral het zuiden, enorm belemmert in hun recht op zelfverdediging. Ja. Uh, um, dat, uh, ik denk dat een hoop dingen die dat dan die de overheid wil oppakken, omdat ze zulke budget hebben, maken dat burgerinitiatieven daardoor minder worden. En uh, dat je dus, uh, en zoals in Nederland ook, gewoon topbestuurders daardoor uh, veel te hoge salarissen krijgen. Dus er zit geen rem op. Terwijl juist een gezonde economie maakt dat. Dat je dan, uh, de markt zelf dan mensen terugroept. Terwijl een overheid die rem niet heeft. En nou ja, dat, dat zie je in Amerika oh. ook goed terug. Oh. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Trus Jonker. Uh, ik ben het oneens met de stelling. Hij is helemaal niet te links. Hij is christelijk. Hij probeert gewoon de christelijke waarden in de praktijk te brengen. Gelijke uh, waardigheid van mannen, vrouwen, homo, hetero. Um, uh, mensen die... Uh, um, uh, als, uh, hoe noem je dat? Uh, Allochtonen. Immigranten daar? Immigranten. Ja, ja. Ik, ik kan niet op het woord komen. Immigranten. Hij probeert een goed rentmeesterschap te voeren over de aarde. Um, zijn grote voorbeeldgever, dat was Martin Luther King. Trouwens, dat was voor Emil Romer ook de grote voorbeeldgever. Maar ik vind hem helemaal niet uh, nee. links. Ik nee. ben hier blij met deze president. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ralf Margedant. Uh, hey. Ik ben het absoluut eens met de stelling. Ik, het punt is, als je in Nederland de, de, de politiek op afstand volgt... dan krijg je nauwelijks een objectief beeld van de stemming in het land. Het is, de correspondenten die hebben allemaal een, een achtergrond... Een, een beetje links, elitair, academisch... vanuit New York en Washington. En dat krijgen wij over ons uitgestort. En dit, er zijn zoveel mythes over deze man. Wat zijn ideeën betreft zou hij moeiteloos aan kunnen sluiten bij de SP en GroenLinks. Een <lacht> change, uh, staat met een sterke overheid, kleine inkomensverschillen, nationale gezondheidszorg. Dat zijn allemaal punten. Bovendien over, over geloof gesproken. Deze man is een, een, een jarenlange volgeling geweest uh, van meneer. Uh, hoe heet hij zo gauw? Ik kan zo gauw die naam niet. Maar in ieder geval, die heeft. Ja, ik weet het. Uh, uh, en ook zo'n volgeling van Martin Luther King, daar zou ik nou ook niet zo gek trots op zijn. Deze man, nee. die was echt niet zo, zo fabuleus en, en, en die is ook ten onrechte verheerlijk. Dat was echt niet zo'n zo brave man als die zo vaak afgeschilderd is. Nee. Dus u Hij, kunt het eens, met, eens zijn met de stelling? Ik ben het volledig eens met de stelling. En ik, ik, zeg, ik durf er nog iets aan toe te voegen. Ik denk dat het zelfs de meest linkse president is die Amerika ooit gehad heeft. Oké, okay, dan gaan we zo meteen nog eens even aan Willem Post vragen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Baarda, Rotterdam. De moeilijkheid is altijd, wat verstaat men precies onder links en rechts? Ja. Dat zijn vrij vage begrippen, zowel in de kerk als in de maatschappij. Maar als men onder links verstaat het opkomen voor gelijkwaardigheid van de mensen, voor sociale rechtvaardigheid onder de mensen, voor ontwapening en vrede, en nog een aantal van die zaken, dan kan men toch nooit genoeg links zijn. En daarom zou ik toch willen stellen, Obama vind ik een zegen voor Amerika. Dank u wel. Via Twitter bij de handje, die zegt, uh, Stand.nl, uh, Obama te links. Heeft Obama al iets gedaan aan de sluiting van Guantanamo B? Met een vraagteken. Stand.nl, goedemiddag. Met Zwalen, goedemiddag. Hallo. Ik uh, wou eens even reageren. Ja, ik ben het eigenlijk wel eens en niet eens met, u, met uw stelling. Omdat je natuurlijk, wat die vorige spreker al zei... wat is eigenlijk precies links... Nou, in Nederland hebben we natuurlijk ook linkse mensen... en die zijn, die zijn hoofdzakelijk in de politiek en in de journalistiek. En, en, en, maar, en de en echte linkse mensen die zitten onderaan de ladder van de maatschappij. En die zijn natuurlijk links omdat ze helemaal niks hebben... en afhankelijk zijn van de mensen die af en toe ze weggeven. Hmm. In Amerika is het anders. In Amerika is een, is een in wezen toch wel een welvarend land... met een hele, hele grote meerderheid die onder, ook onderaan de ladder staat. Maar... Um, ...op het algemeen is men Amerika erg behoudend. En uh, uh, wat betreft bezittingen zijn ze dus wel, uh, zijn ze wel uh, erop uit om, om rijk te worden... ...of om goed te verdienen. Ja. En dat, dat is natuurlijk niet links meer. Nee, maar het nee. is wel een gewoonte daar geworden. Ja. En dan, als je dan zegt, wie zijn links? Dan zeg ik nou, iedereen die wat meer wat over heeft voor zijn medemensen... En, hè, enzovoort, enzovoort. En die geen oorlog wil, nou dat wil je. niemand wil oorlog in deze, nee. hoef je niet speciaal links nee. te zijn. Nee. Maar wel goed voor je medemensen. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag Met Van de Berg spreekt u. Zeg maar. Uh, ik ben het in die zin eens met uw stelling dat hij voor Amerika te links is. Kijk, van Nederland ben je nooit links genoeg. Uh, dus hij is veel behoudender dan links hier in Nederland. Zeker de mensen die dan denken dat ze verstand hebben van Amerika. Maar in Amerika is hij waarschijnlijk wel de meest linkse president. En al kun je sympathie hebben voor zijn standpunten... ik denk dat hij de manier waarop hij zich gepresenteerd heeft... en op zich een mooie lezing of een mooi mooie referaat... maar dat het absoluut contraproductief is vanuit de Amerikaanse context. Dus als hij echt had willen, iets had willen bereiken van zijn politiek... Had hij verzoenende moeten klinken ook naar de, de, de, de Republikein? Had moeten aanpakken? Want ja. kijk, de, de, de Republikeinen zullen uh, wonden moeten likken... en worden steeds gaan, zetten hun... Uh, uh, een hakken in het zand. Mm -hmm. En die, uh, die zitten voorlopig in ieder geval nog met de meerderheid. En als die meerderheid veranderd is, zijn term termijnen ook al bijna weer voorbij. Want dan moet er moet weer een nieuwe verkiezing worden gedacht. Ja. Dus helaas zullen al zijn mooie woorden tussen aanhalingstekens uh, inderdaad voor, voor ja. de buren zijn. Ja. En hij zal waarschijnlijk niks bereiken. Nee, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald, hallo. Voor mij is links en rechts, ja, links is het meest uh, goed voor de vrede en de veiligheid en, uh, en solidariteit in de wereld. En Voor mij is rechts uh, gaat voor de zelfzuchtigheid. En uh, voor mij uh, is Obama zeker uh, niet uh, te links, hij is gewoon links in onze ogen. En als we t, uh, de wereldvrede moeten overlaten, dan ga je het beter aan een democrat overlaten dan aan de Taliban-christenen van de Republikeinen. En ik hoor net dat het verwijt van, hij, hij steekt geen hand uit. Volgens mij doet hij uit dus zijn best om met uh, zijn vijanden een, een, een goed hand te schudden. Maar het is dus duidelijk dat de Republikeinen geen hand. Uh, als ik een vijand heb en ik wil hem goed maken met hem, maar hij wil zijn hand niet uh, reiken. Mm. Dan houdt het gewoon op, hè. Ja. Oké, okay, Ronald, dankjewel voor het bellen. En dat zeggen we weer als... tegen iedereen die de moeite heeft genomen vandaag om de telefoon te pakken. snel terug naar Willem Post: Amerika Deskundige heeft meegeluisterd. De meest linkse president ooit. Ja, nee, dat, is, uh, dat, vind, dat vind ik echt onzin. Uh, ja. Ik heb al gezegd, Obama is helemaal niet, uh, niet zo links. Als je kijkt naar uh, zijn sociaal-economische standpunten... ja, hij wilde geen uh, belastingverhoging voor mensen... die tot 250.000 dollar per jaar verdienen. Ja, dat doe ik nou niet echt een heel links standpunt. En als je kijkt naar de hele gezondheidszorg... juist Obama heeft de publieke optie eruit gehaald. Zeg maar een beetje Europees-achtige gezondheidsverzekering. Ja. Hè? Maar dus... jij ja, hebt die vervolgens wel heel veel kritiek op kreeg. Ja, maar dat komt omdat je die diverse Amerika's hebt. En weet je, ik kom regelmatig... Nou, regelmatig. Ik ben, ik ben een paar keer bij zo'n Tea Party bijeenkomst geweest. Ja, kijk, overal heb je redelijke mensen hè, met verschillende standpunten. Maar daar zitten we toch ook wel een stelletje idioten, moet ik zeggen, hoor. Die Obama oh. zien als uh, de antichrist. Hè. En dan denk ik van, kom op. Uh, wij als, als, als commentatoren correspondenten in Amerika... Dat hoorde ik net ook bij een enkel, uh, enkele reactie, hoor. Ja. Dat is bestempeld als, als links. Nou, ja, ik, ze zeggen... U, u, die zijn wel erg op de hand van Obama... En, en geven dus dat beeld ook door naar hier, naar Nederland... en dus vinden wij dat ook, ook met z'n allen. Dat is de ja, ik, maar je kunt best ook een, een, een kritisch verhaal houden over Obama. Ik heb al gezegd, hè, hij, hij, hij was misschien wat te, te, te professorachtig... Hè, wilde zijn zin een beetje doordrijven... staat wat te ver boven de partijen, was onervaren. Bedoel, daar kun je echt een heel referaat over houden. Maar goed... Uh, ik wil toch één voorbeeld hier even over geven. Onze nationale correspondent, zeg ik maar even, van het NOS Journaal... Ja. Elko Bosch van Roosentaal, hij is net terug, hè. En ik heb heel goed gekeken en geluisterd... wat Elko de afgelopen jaren heeft gezegd vanuit Washington. Want ja, dat is toch ook mijn vak, hè. Mijn hobby, mijn vak, mijn, mijn passie. Nou, daar heb ik toch echt niet een linksgeluid... of een rechtsgeluid kunnen ontwaren. Dat vond ik heel erg neutraal commentaar geven. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Als je het niet ja. eens bent met ja. Leon de Winter... ben je al gelijk links in Nederland. Onzin. <lacht> ik ben een... Ja, ja echt... Dat is echt onzin. Hoor. Nog even, even nou, ik ben het helemaal mee eens. Nog even over dat ene puntje van uh, wat, wat die ene meneer ook zei, waar we het natuurlijk in het vorige gesprek ook al over hadden. Uh, toch even de effectiviteit. Hè? Van, je kan dus nou, een mooi verhaal houden, daar is iedereen ja. denk ik wel over eens. Uh, maar nu, uh, nu moet het naar nou, praktische zaken worden omgevormd. En dan heb je dus die Republikeinen nodig, en die zitten al in de, in de hoek waar de klappen vallen. Ja, nee, natuurlijk. Uh, uiteindelijk zal Obama om de tafel moeten gaan zitten. Maar ja, hij doet het. Uh, wel vanuit een positie van kracht. Hè. Ik heb al net eventjes wat cijfertjes genoemd. Opiniepeilingen, de bevolkingsgroepen die op hem gestemd hebben. Hij heeft gewonnen in november. Hè. Obama is niet te bekoord om dat zelf ook nog een paar keer te herhalen. Uh, dus ja, dit is een schot voor de boeg. En Obama beseft natuurlijk dat het moeilijk zal gaan worden. Maar doe je dat vanuit een, een, een, een ja, wat zwakke positie... Hè, dat je heel erg open staat voor compromissen... nou, dat heeft de beginnende Obama vier jaar geleden gedaan. Ja, daar is niet al te veel van terechtgekomen. Dat kun je Obama misschien ook nog wel verwijten. Van, was je zo lang naïef dat je dacht, door maar toe te ja. geven... dat er dan wel iets van een waterig compromis zou ontstaan? Dus beter meer spierballen tonen de komende tijd. Ja, tijdens. maar natuurlijk moet je ook matigen. En moet je de Republikeinen uitnodigen in het Witte Huis... en een persoonlijke band moet er toch ontstaan. Ja, ja. En we zullen zien, maar ik vond Zeker. dit wel een goed begin. Dank voor het meedoen in Stand.nl. Ja. Willem Post. Uh, president Obama is de links. U mag blijven reageren. Er is weinig veranderd in de percentages, wel in het aantal stemmers ruim 1300 nu. Thijs, voor de onderwerpen van dit is de dag. Goedemiddag we hebben Harm Kuipers, de gast. Die heeft heel lang Lens Armstrong uh, verdedigd. En die heeft zelfs Michael Rasmussen verdedigd. We zijn heel benieuwd hoe hij nu, na de biecht van Armstrong... terugblikt op zijn verdediging. Verder de bondscoach van de shorttrekkers, Jeroen Otter, is bij ons. Die brengt de Nederlandse shorttrekkers naar de wereldtop. Althans, daar lijkt het op. En Joris Lins is er. Die heeft een nieuwe kakelvest-album. Vandaag jarig. Echt? Ja. Oh. Ga ik hem feliciteren. Nou, ook. Ik ga dat ook zo doen. Uh, Stand.nl was dit. Wij melden ons morgen weer. Prettige dag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vrijdagavond van 7 tot 8. Manjare, Meester patiché Hans Heilo test warme chocolademelk. Het beste recept voor snackt, het kookboek van het jaar en een speurtocht naar de echte koek en zopie. Luisteren naar Manjare. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.